1 uur. Het NOS-journaal. Miseral Thomassen. Goedemiddag, JOVD krijgt toch spreektijd op VVD-congres. Pensioenbelegger wil zo snel mogelijk hypotheekbank... en Arafat wordt dinsdag uit zijn graf gehaald. Het weer in een brede strook van Zuid-Holland richting Groningen... komt nog mist voor en die verdwijnt vanmiddag. In het midden en zuiden volgt de regen en het wordt een graad of 8. Morgen wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden soms wat regen. Aan zeekans op zuidwester stormen. het zware windstoten. stoten. Het wordt morgen een graad of 11. Na het weekend blijft het grijs en zacht, soms wat regen... Later Later in de week wordt het kouder. De JOVD krijgt toch vijf minuten spreektijd op het VVD-congres vandaag. Op dat congres wordt ook een voorstel besproken... om in het vervolg leden meer te betrekken... bij de uitkomst van formatiebesprekingen. Wilma Borgman bij het congres. Wilma, waarom is het partijbestuur nou toch akkoord gegaan? Nou ja, omdat ze niet anders konden, want Ben Kortals, de partijvoorzitter... die hield tot vanochtend vast aan die afspraak die er lag met de JOVD... dat ze wel op het voorjaarscongres mogen spreken, maar um, dat dat vandaag niet kon. Uh, het ging vandaag om verantwoording afleggen door Rutte... door uh, Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter, maar niet om verantwoording afleggen door de JOVD. En daarom zouden ze niet op het uh, podium thuishoren, was de redenering van het uh, partijbestuur. Uh, de JOVD mocht dan wel vanuit de zaal het congres toespreken, maar uh, die regeling werd een uurtje geleden ter discussie gesteld. Luister maar. Volgens mij kan het alleen maar pure winst zijn op het moment als de JOVD juist in deze tijd een kritisch geluid kan laten horen naar, uh, naar een moederpartij. Iets waar vele prominenten, waaronder de premier zelf, de JOVD ook heeft toe opgeroepen. Dus ik zou u dat toch willen vragen te heroverwegen. En mogelijk dat de minister-president vanmiddag toch vijf minuten van zijn tijd aan de JOVD kan afstaan. Dank u wel. Het is, het is toch even goed om te zeggen dat de discussie hier was uh, gaande op het moment dat het regeerakkoord nog niet uh, over werd gesproken. Dus het ging wel degelijk over het toespreekrecht eigenlijk uh, van, uh, van, de, uh, van de JOVD. Op zichzelf, als de ledenvergadering hier graag wil uh, dat de JOVD vijf minuten spreektijd krijgt, uh, heb ik daar geen... Heb ik? Heb ik heb... Nee, dit applaus maakte wel duidelijk dat de zaal er toch een tikje anders over dacht dan de partijvoorzitter. Er is net ook nog over gestemd en dus delft korthals het onderspit en gebeurt het zoals Rutte vrijdagavond aankondigde en mag de EOVD straks gewoon vanaf het podium vijf minuten toespraak houden. Er was ook nog sprake van dat de VVD voortaan een congres zou houden over het regeerakkoord. Komt dat er nog van? Nou, die moties moeten allemaal nog besproken worden vanmiddag. Uh, Eén daarvan die vraagt inderdaad om een goedkeuringscongres... voordat er een regering, wo re regering wordt gevormd. Uh, veel andere partijen doen dat zo, maar het hoort niet echt bij de VVD. Deze partij hecht toch veel waarde aan het principe... dat volksvertegenwoordigers er juist zijn om dit soort goedkeuring te geven. Ik hoorde vanochtend iemand Frits Bolkestein citeren. Die schijnt gezegd te hebben... als je een hond hebt, moet je niet zelf gaan blaffen. Nou, dat is misschien een beetje een rare vergelijking. Mm. Maar um, zo'n formatiecongres staat ver af van de liberalisatie. Dus dat zal er wel niet van komen. Er wordt waarschijnlijk wel een motie aangenomen... waarin wordt gevraagd om een manier om de leden meer te betrekken... bij een onderhandelingsresultaat. En die motie werd vijf minuten geleden verdedigd... door de voorzitter van de afdeling Utrecht. Staatsrechtelijk blijven onze volksvertegenwoordigers... hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Zonder last, maar nu wel met ruggespraak. Zeg maar dat deze, steun, deze motie juist bedoeld is... om die ruggespraak even goed te regelen... Een steun in de rug voor onze volksvertegenwoordigers. Zij moeten aan ons uit kunnen leggen dat zij zo dicht mogelijk bij het verkiezingsprogramma zijn gebleven, als ook maar enigszins mogelijk is. En ook de compromissen kunnen uitleggen. Ja, want als die leden die uitleg snappen, dan snapt de kiezer het ook. Uh, hoe die betrokkenheid er dan uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het signaal van de leden is dat wel. Namelijk dat de gang van zaken afgelopen weken eens was, maar niet voor herhaling vatbaar. Maar zijn dan uh, aan het eind van de dag de rijen weer gesloten bij de VVD? Helemaal over is het allemaal nog niet. Hoewel de stemming nu echt wel een stuk vriendelijker is dan uh, vanochtend nog. Uh, maar de onvrede over vooral de manier waarop de uh, partijbestuurders met de onvrede zijn omgegaan. Die onvrede is nog niet weg. Krijgt ook vast nog een vervolg. En ik denk dat uh, de partijvoorzitter dat ook wel zal merken. Dus uh, het is nog niet voorbij. Maar vandaag wordt wel een belangrijke stap gezet. Wilma Borgman bij het congres in Den Bosch van de VVD. Weggebruikers kunnen over een paar weken op internet livestreams van de drukste verkeersknooppunten bekijken. Er hangen onder meer camera's langs de A4, de A12, de A16 en de A22. Verkeersinformatiedienst, de VID, gaat beelden van in totaal 15 camera's uitzenden. Die kunnen worden bekeken op een mobieltje, een tablet of op een computer. Volgens de VID is de vraag naar beelden groot. Weggebruikers kunnen de beelden raadplegen voordat ze de weg op gaan camera's staan hoog boven het verkeer. Daardoor wordt volgens de VID de privacy van wegbruikers niet geschonden. De twee grootste pensioenbeleggers van Nederland... willen meer beleggen in Nederlandse hypotheken. Daarvoor zou er volgens APG en PGGM... een nationale hypotheekbank moeten komen. Deze bank zou door de overheid gesteund moeten worden. Angeline Kemma, Kemna is hoofdbeleggingen bij pensioenbelegger APG. en Zij legt uit waarom deze nationale hypotheekbank er moet komen. Vind ik omdat dat een manier is uh, om dat grote gat zeg maar wat de banken hebben en het geld wat wereldwijd beschikbaar is van pensioenfondsen uh, en andere grote financiële uh, clubs om dat um, handig beschikbaar te stellen. Want wij gaan als pensioen, hè, wij, wij werken namens pensioenfondsen, die werken namens deelnemers. En wij zijn met onze verantwoordelijkheden, die wij hebben namens die deelnemers, niet geïnteresseerd in de huidige hypotheken in deze vorm. Dat zou voor ons een veel te groot risico zijn. Daar hebben we al aardig wat van in zitten. En daar gaat nooit dat gat van 300 miljard mee opgelost worden. Dat bestaat niet, dan zouden wij volstrekt voorbij gaan... waar wij voor staan voor, ons, voor het belang van onze deelnemers. Maar wat zou het dan oplossen, een Nationale Hypotheekbank? Nou, een Nationale Hypotheekbank zou eigenlijk oplossen... dat er een makkelijkere manier wordt... om eigenlijk eh, nu bijvoorbeeld gegarandeerde portefeuilles, de nag portefeuilles om die eigenlijk te herverpakken... De garantie op het pakket van de portefeuille te doen. En dat zouden wij, zeg maar, um, kunnen beschouwen als een staatslening. Dat zou ook het buitenland kunnen beschouwen als een staatslening. En daar zou wel heel veel vraag naar zijn. Mm -hmm. Gaan consumenten dan ook bijvoorbeeld, um, nou ja, een groot issue, lagere rente bijvoorbeeld betalen? Nou, dat hangt maar net af van hoe je het construeert. Ik, ik denk niet dat we nou gelijk moeten zeggen. Um, de, de gedachte wordt natuurlijk, dat zou kunnen. Mm. Maar de gedachte wordt natuurlijk toch in eerste instantie om te zorgen dat het enorme gat van uh, te veel uh, uitgegeven portefeuille's uh, vanuit de banken... eigenlijk het financieringsgat van de banken. Omdat die druk, zal ik maar zeggen, op die banken uh, eraf te halen. zodat zij eventueel ook weer nieuwe hypotheken uit kunnen geven. Mm. Wanneer zou zo'n bank er kunnen zijn? Dat hangt helemaal af van uh, uh, de bereidheid van de betrokken partijen, de banken, de overheid, de toezichthouders en onszelf. Wij willen er alles aan doen om alle kennis en kunde die wij hebben mee in te zetten om dat um, zo snel mogelijk in de lucht te krijgen. Maar en wat zijn... is zo snel mogelijk wat u betreft? Dat maakt ons eigenlijk niet uit. Van, uh -huh. van mij mag het er vandaag zijn. Cruciaal is, daar wil ik er toch wel bij zeggen... is dat uh, het zodanig aantrekkelijk gemaakt wordt... dat ook buitenlandse beleggers daarin geïnteresseerd zijn. Uh -huh. Want alleen dan kan die enorme bult, zeg maar... Uh, die bij de banken uh, ontbreekt, zal ik maar zeggen... dat enorme gat, kan opgelost worden. Dat gaan Nederlandse pensioenfondsen... Ook nooit in zijn totaliteit oplossen. Dat bestaat gewoon niet. Angeline Kemna hoorde u. En zij is hoofdbeleggingen bij pensioenbelegger APG. Dit is het NOS-journal. Het is Thomas. Yasser Arafat wordt dinsdag uit zijn graf gehaald. Deskundigen gaan onderzoeken of de dood van de Palestijnse leider... het gevolg was van vergiftiging. Arafat overleed in 2004 in een ziekenhuis in Parijs. De Franse justitie begon in augustus een onderzoek... nadat er berichten waren opgedoken over sporen... van het radioactieve Polonium-210 op de kleding van Arafat. De Palestijnen zeggen dat Arafat is vergiftigd door Israël. Israël ontkent dat. Arafat ligt in een mausoleum in Ramallah op de westelijke jordaan -oever. Wetenschappers uit Frankrijk, Zwitserland en Rusland... gaan nu monsters nemen van het stoffelijk overschot. Meteen daarna wordt Arafat weer in zijn graftombe gelegd. Er komt een wettelijk verschoningsrecht voor journalisten. Minister opstelte en staatssecretaris Teven... willen het wetsvoorstel over twee weken klaar hebben. Het verschoningsrecht is het recht van een getuige... om geen antwoord te geven op vragen die de rechter stelt. Zo kan een journalist de bron van zijn bericht beschermen. In het wetsvoorstel staat ook dat de rechter voortaan moet toetsen... of een journalist mag worden afgeluisterd. Daarbij worden voortaan andere voorwaarden gehanteerd dan bij burgers. Welke dat zijn, is nog niet bekend. In Bangkok zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Zo'n 8000 anti-regeringsbetogers probeerden langs wegversperringen te komen... en door te dringen in de regeringswijk. Politie zette traangas in en arresteerde ongeveer 100 mensen. Bij de rellen zijn zeker 7 politiemensen gewond geraakt. De demonstratie was georganiseerd door de nieuwe monarchistische partij Pitaxiam. Die beschuldigt de regering van corruptie en van het niet respecteren van de koning, wat in Thailand strafbaar is. De partij eist het vertrek van de regering. Sport. Rafael van der Vaart is waarschijnlijk tot de winterstop uitgeschakeld. De International raakte gisteren geblesseerd in de wedstrijd... van zijn club Hamburger SV tegen Fortuna Düsseldorf. gevreesd wordt voor een spierscheuring in zijn rechterbovenbeen. De Japanse voetbalploeg Hiroshima heeft zich als laatste club geplaatst voor het wereldkampioenschap voor clubteams. Hiroshima mag meedoen omdat het landskampioen van Japan is geworden en het WK wordt in Japan gespeeld. Het begint op 6 december. Chelsea is de Europese deelnemer. De Engelse ploeg won afgelopen seizoen de Champions League. Harry Redknapp is aangesteld als coach van Queen's Park Rangers. De Engelse trainer is de opvolger van Mark Hughes, die deze week werd ontslagen. Queen's Park Rangers staat laatste in de Premier League. Redknapp werd voor de zomer veelvuldig genoemd als nieuwe bondscoach van Engeland. Maar de bond koos toen voor Roy Hodgson. Verkeersinformatie. Bij de ANWB is John Sahoka. In de noordelijke provincies en in de kop van Noord-Holland komt nog plaatselijk een dichte mist voor. En we vielen door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn 5 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws: de JOVD krijgt toch spreektijd op het VVD-congres in Den Bosch. De pensioenbelegger wil zo snel mogelijk een hypotheekbank. En Arafat wordt dinsdag uit zijn graf gehaald. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Bas van Werven. Goedemiddag, dames en heren. Dit is Tos in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Normaal gesproken blik ik terug op het economisch nieuws van de afgelopen week... met gasten aan tafel, vaak twee. En dit keer zijn er meer. Vandaag maken we een speciale uitzending in het kader... van de Internationale Week van de Armoede. Why Poverty? Die begint morgen, maar wij beginnen vandaag. Wat kan het bedrijfsleven bijdragen aan de wereldwijde armoedebestrijding? Zoals gezegd, drie gasten aan tafel. Weer mijn Verloop van SocialEnterprise.nl, voormalig van WordChild. Welkom. Dank. Nico Roze, directeur van Solidaridad, voormalig van Max Havelaar. Jullie hebben allemaal wat voormaligs. <lacht> maar <lacht> zij, die daar nog steeds, <lacht> zij die daar nog steeds mee bezig is, is onze de derde jongen. gast. Maria van der Heijden van Women on Wings. Goedemiddag, alle drie. Goedemiddag. Mevrouw Verloop, ja, ik zet al even, Wordchild 95 opgericht... zonder enige ervaring in goede doeleninstanties... Wat is Klopt. u het meeste tegengevallen in die, in die beginperiode? Oeh, um, ik denk dat ik het moeilijkste vond dat um, niet eens het ontwikkelen van de programma's in ontwikkelingslanden, in, in de oorlogsgebieden waar we actief waren, mm -hmm. maar in Nederland uh, aandacht krijgen voor het onderwerp. Dat, was, dat is vrij goed gelukt uiteindelijk. Maar in eerste instantie deden we een vorm van hulpverlening die nog niet bestond. Psychosociale hulpverlening werd gezien als luxe. Iets wat eigenlijk, je moet voedsel en medicijnen brengen. Ja. Dus het overtuigen van, van mensen in, in, in Nederland en eigenlijk in de westerse wereld... van het noodzaak van het soort werk wat we deden, was in het begin heel erg lastig. Omdat ja. het niet sexy was. En uiteindelijk wel gelukt. En het is nu sexy. Ja, het is gelukt. Absoluut. Inmiddels <lacht> Social Enterprise NL platform die het sociaal ondernemerschap naar een hoger plan wil tillen. Wanneer is een onderneming nou sociaal? Want dat is een Eigenlijk een species van datgene is maatschappelijk verantwoord, hè? sociaal zijn. Toch? Ja, sociaal is eigenlijk een heel lastig woord. Als je op Wikipedia. kijkt, social is a fuzzy term, staat er dan. Ja. Maar het gaat eigenlijk over een onderneming. die zijn maatschappelijke doelstelling boven zijn uh, financiële doelstelling stelt. Dus mm -hmm. eigenlijk zijn het ondernemers, ondernemers. die de wereld willen verbeteren. die iets voor de wereld willen betekenen. Ja. maar dat niet doen in een, uh, in een geefmodel. dus in een, in een goede doelenmodel met geefgeld. maar niet in, ja. die een bedrijf oprichten. wat producten of diensten levert aan de markt. en weer de wederkerigheid. Er moet wat tegenover. Staan. Er moet wat tegenover staan. Het zijn Precies. hele trans transparante bedrijven die ook vaak heel sociaal zijn in hun opzet, in hun ja. governance, in het betrekken van stakeholders. En dat heet een social enterprise of ja. sociaal ondernemen. En, en dat leeft u zelf, want u bent zelf een sociaal ondernemer, ja. jarenlang al. Als persoon, een social entrepreneur zou je kunnen zeggen... maar Wardshout is geen social enterprise. Wardshout ja. is gefinancierd als een, als een, goede, als een doelorganisatie. goede doelorganisatie. En dat is ook, ja. daar is ook niets mis mee. Daar nee. zullen ook heel veel dingen nooit mm -hmm. uh, als social enterprise kunnen werken. Ik denk alleen wel dat we door moeten ontwikkelen... naar steeds meer social enterprises. Steeds meer ondernemingen die wel hun eigen broek kunnen ophouden. Ja. En op... zeg maar... Um, oplossingen ontwikkelen die duurzaam zijn. En ondernemerschap brengt innovatie. Er uh, zit, zit een stukje lef en, en, en, en risicovol uh, ondernemen in. En dat heb hmm. je nodig om nieuwe oplossingen te creëren... vooral in landen waar armoede heerst, ja. maar ook in Nederland. Voordat u uh, kruid helemaal verschiet... want we gaan nog straks uitgebreid <laughs> spreken... Nico Rozen, directeur van Solidaridad... organisatie die zich inzet voor verantwoorde voedselproductie. Productie. Wat is uw aanpak? Is dat ook wederkerigheid... of is dat meer een goede doelen, uh, uh, idee? Nee, nadrukkelijk de markt de rol laten spelen die ze moet spelen. Okay. Wij zeggen, de markt moet armen... Uh, moeten werken voor de armen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Uh, dat betekent dat we met het reguliere bedrijfsleven... Uh, is langzamerhand geïnteresseerd en betrokken... bij de verduurzaming van hun eigen keten. Mm. Uh, terug naar de, de oorspronkelijke productie. Dus uh, de afgelopen jaren met name zijn we in staat geweest... om met heel veel spelers in de markt verantwoordelijkheid te creëren... voor um, het begeleiden van boeren naar wat wij noemen slim en duurzaam landgebruik. Noem, noem eens een heel concreet voorbeeld. Wat voor boeren en welke bedrijven? Nou, bijvoorbeeld uh, samenwerking met bedrijven als Mars en, en Nestlé... Ja. Um, om de cacao-sector in West-Afrika te verduurzamen. Want die was... Um, nou, er is uh, niet duurzame productie. Dat wil zeggen, er wordt niet goed uh -huh. gebruik gemaakt van uh, alle capaciteiten. Ja. Uh, dus je zou de productie kunnen verdrievoudigen. Wat erg belangrijk is, omdat er schaarste ontstaat. Uh -huh. uh, uh, uh, uh, meer Duurgeleid. vraag naar cacao ja. dan, uh, dan, uh, dan dat er aanbod is. Uh -huh. Je moet dat alleen op een duurzame manier doen. Dat betekent met minder water, met minder energie. Want anders gaat het wereldklimaat uh, verder uit balans raken. Ja. Je moet vooral werken met een inclusieve economie. Dus uh, boeren, ook kleine boeren, moeten de kans krijgen om uh, een beter uh, ondernemer te worden. Dat is vaak in en de derde wil dan slecht geregeld, omdat er corporates zijn die die prijzen dicteren in de markt daar. Hè? Ja, of, of vooral uh, capaciteiten zijn onvoldoende ontwikkeld. Uh, dus er is heel veel kennis beschikbaar ja. van hoe je duurzaam kunt produceren. Uh -huh. Alleen we moeten dat bemiddelen. We moeten dat op het niveau van de boer en de boerderijen brengen. Ja. Vrouwen zijn heel belangrijk in dit hele proces. Ik zeg altijd een, een euro verdiend uh, door een vrouw is een uh, euro voor de gemeenschap en de, en de familie. Dus het is heel belangrijk dat je een participatieve economie hebt. Uh, Want mannen maken het toch maar op? Nou, dat is wel de realiteit, ja. Die investeren dat niet of nauwelijks. U heeft twee nieuwe vriendinnen dat... erbij vandaag. Ja, nou ja, goed. Uh, ik... Uh, ik kom net terug uit Bangladesh en daar ja. hebben we een groot programma voor voedselzekerheid ontwikkeld. Mm -hmm. En dan zie je dat vrouwen inderdaad de drijvende kracht zijn in een hele moeilijke situatie... met een dominante religie die vrouwen nauwelijks ruimte biedt. Ja. En dat zijn de meest hoopvolle initiatieven die er op dit moment zijn. Wat mooi. U was in 1987 oprichter van Max Havelaar, de stichting Max Havelaar... die eerste keurmerk op Fairtrade koffie introduceerde. Ja. Uh, haalde een marktaandeel van 5%, terugkijkend succes of toch een mislukking? Als je kijkt naar nee, uiteindelijk, uiteindelijk in de markt gekomen is. Kijk, uh, Max Havela heeft een belangrijke rol gespeeld... om, uh, om markten te sensibiliseren, om, om bewustzijn te creëren. Ja, en ook om u te leren hoe het spelletje werkt. Jazeker. Maar ik denk eigenlijk altijd... je bent pas een succes als je het dominante systeem veranderd ja. hebt. Dus niet als je een niche, als je een klein marktaandeel verbetert, uh, innoveert... maar het dom dominante systeem moet veranderen. En is veranderen. dat gelukt? Dat is het... nog niet gelukt, althans niet via Max Havela. Ja. Uh, Max Havelaar heeft alleen heel veel navolging gekregen. Er zijn ja. nieuwe systemen gekomen. Ja. Uh, bij bijvoorbeeld met de Douwe-Echtpers hebben wij een paar jaar geleden een afspraak gemaakt... dat we hun volledige volume wat ze inkopen, gaan verduurzamen in 7, acht jaar tijd. En we zijn al uh, ruim uh, op de helft. Dat betekent dus op de helft van de tijd of op de helft van, het, van uh, de doelstelling? Ja, de helft van het volume. <laughs> ruim de helft van het volume. Okay. Ook de helft van de tijd. Dus dat loopt Dus het loopt, het loopt in de pas. Het loopt in de pas, ja. Ja. Mooi. Mevrouw van der Heijden, vrouwen zijn heel belangrijk. Dat ja. zegt Rozen ja. net. Eigenlijk het belangrijkste. Ook de doelstelling van, van Women on Wings. Hè. 2007 ontstaan met als doel stimuleren van economische bedrijvigheid... van vrouwen in India. Uh, we hoorden net al iets uit Bangladesh. Hoe doet u dat? Hoe... Krijg je die vrouwen voor je kaartje? Nou, ik ben het helemaal eens met wat Nico zegt... dat, dat iedere euro voor een vrouw is een euro voor de gemeenschap. Dus Wim Winks heeft zich ten doel gesteld... 1 miljoen banen creëren voor vrouwen. Dat doen wij door... Uh, doen we in, binnen, binnen welke tijd? Binnen 10 jaar. En we zijn nu na vijf jaar zitten we op ruim 50.000 banen. En met een jaarlijkse verdubbeling halen we in 2018 1 miljoen banen. Moet u het gaan halen, ja. Ja, ja dat doen we door uh, samen te werken met ondernemers op het platteland. Mm -hmm. En uh, die samenwerking gebeurt door ondernemers en managers uit het bedrijfsleven. Mm -hmm. In Nederland, maar ook internationaal. Die hun kennis en kinder, kunde om, uh, niet beschikbaar stellen. Ja. Waardoor deze bedrijven sneller kunnen groeien. En er meer banen ontstaan voor vrouwen. Dat, en dat zijn mensen die, he, die zijn gespecialiseerd in marketing, in logistiek, in dit. En die worden daar, die gaan er naartoe en die ja. leren daar ja. de mensen lokaal. Ja. Klopt. Hoe, en inmiddels werken we ook met heeft. Indiaanse consultants die hun kennis uh, delen. En het gaat er heel nadrukkelijk om dat bedrijven die bijvoorbeeld heel erg goed zijn in het produceren van uh, mm -hmm. nou ja, hè, prachtige handgemaakte, uh, handgeweven uh, stoffen. Dat het niet vanzelfsprekend is dat ze ook de kennis hebben hoe deze producten vermarkt Eigenlijk uh, wat Rozen net zegt over de, de uh, markt voor cacaobonen in Afrika. Alleen wat, alleen wat ik uh, bij u mis, is die wederkerigheid. Die mensen doen dat om niets, die gaan er graag naartoe. Dat is ja. toch een, een beetje een goede doel ervan. Nou, Waarom is er geen wederkerigheid? De, de wederkerigheid zit erin dat we 50.000 banen creëren. en mm -hmm. daarmee dus een maatschappelijke uh, relevantie neerzetten. Wat ja. mij ook, uh, uh, dat is een maatschappelijke waarde die gecreëerd wordt. Ja de wederkerigheid voor de experts zelf zit in... dat zij het ontzettend leuk vinden om, om. te doen. en dat Zijn, zijn de mensen... bedrijven ook, ook lid van de pool die experts ja. leveren? De accentuurs ja. van deze wereld? En We noem, werken met alle... Axonobel, Nobel, met DHL, met ja. Ikea. En die zetten ook hun mensen in om deze kennis te delen. Ja. En je ziet dat de mensen zelf... Ontzettend gemotiveerd en geïnspireerd raken. Dat, hmm. dat noem ik een wederkerigheid. Ja. En de wederkerigheid zit naast het kennis delen ook in uh, de partnerships die we hebben met bedrijven. Want ook samenwerken met Women on Wings levert ook voor deze bedrijven wat op. Want dat is Want dat, zij, zoek... nou, dat zij een nieuwe dus neemt markt leren het je kennen. MVO alleen? Nee, ik geloof, het zit absoluut MVO in. Maar dat is meer omdat deze bedrijven zien dat ze een maatschappelijke rol hebben in essentie zijn bedrijven onderdeel van de samenleving en van de maatschappij. En als zij geen relevantie daarin toevoegen... Ja. Het gaat niet alleen Precies. om de euro's bij maar bedrijven. Maar MVO niet? Daar gaan we straks nog wel even over praten. Mm, dat zult u begrijpen. Ja, zoals het in de filantropie of in mm -hmm. de charity zit. Uh, wat ik zie met kennisdelen is dat het verder gaat dan alleen filantropie. Okay. Dat gaat ook om uh, dat in deze markten uh, nieuwe klanten, nieuwe consumenten zitten. En hoe dichter je dat bij je core business mm. uh, organiseert. Dus bij Axe Nobel hebben we het over verf. Ja. Hoe? Bij DHL hebben we het over logistiek. En dan is het eigenlijk een, een verhaal wat heel erg goed past. Ja, ligt in het verleden. We ja. praten straks uitgebreid verder. U kent nu, dames en heren, de drie gasten aan tafel. We gaan straks eens praten over armoedebestrijding. Eerst gaan we terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Wow. Hm? Weekoverzicht. Weekoverzicht. Premier Rutte is donderdag afgereisd naar Brussel... voor onderhandelingen over de Europese begroting. Daar is de grote pot met geld, die moet je verdelen. Hij kwam met lege handen terug, maar hij ging er niet met lege handen naartoe. Premier Rutte is met een geladen pistool op zak naar Brussel gegaan. Een geladen pistool op zak? Pardon? Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. En als je dat op tafel legt, dan zet je de onderhandelingen onder zo'n druk... dat er ook niks meer uitkomt. U kunt toch ook gewoon zeggen wat u wilt, meneer Rutte? Het probleem is als ik nu hier in de Kamer, terwijl alle collega's meeluisteren... volkomen duidelijk gaat maken wat ik wil binnenhalen... Dan zijn de kansen dat ik dat binnenhaal kleiner. Dus ik moet helaas het meel in de mond houden. Ja, en dat, dat met meel in de mond praten, dat lijkt ook weer heel slecht. Er zijn voor het consumentenvertrouwen. En dat kreeg afgelopen maand een flinke knauw. Hoe kunnen we dat consumentenvertrouwen weer terugwinnen? José Bloemer, hoogleraar consumentengedrag. Dat vertrouwen wordt niet alleen door die economische situatie gebouwd. Maar dat wordt ook gebouwd door een overheid. die vooral doet wat hij belooft. en ook laat zien dat hij het beste met zijn burgers voor heeft. Mensen moeten beter uitgelegd krijgen wat de effecten zijn. De veranderingen die er nu zijn in de hypotheekrente bijvoorbeeld. wat levert ons dat op termijn op? Ik vind het toch belangrijk dat dat beter en in gewone mensentaal aan burgers wordt uitgelegd. Ooit in de gedacht Jip- en Janneke taal. Dus dames en heren, daar. Dat moet u spreken. Laten we daar een beginnetje mee maken... want uit onderzoek blijkt dat mensen die bij een bank werken... te veel centjes verdienen. In 1987 verdiende een gemiddelde bankmedewerker... 17 meer dan het gemiddelde uurloon. In 2011 is dit opgelopen tot maar liefst 81 Een gemiddeld uurloon van een bankier was bijna 56 euro per uur... tegen 31 euro voor andere medewerkers. Denk even mee, gek plan misschien, maar wat zou er gebeuren... als we aan die salarisknoppen van bankiers draaien? Nou, op het moment dat je zou het salarisniveau naar beneden zou brengen... dan zouden zo'n 2 miljard euro per jaar kunnen schelen. En dat is geld wat gewoon vervolgens gebruikt kan worden... om in die economie te brengen, om daar weer krediet mee te verstrekken... om hypotheken te geven en het MKB uh, van krediet te voorzien. Dan kun je dus meer geld verdienen door minder uit te keren aan bankiers. Nou, best een laag idee. Zo dus over bankiers gesproken... Uh, Nout Welling, voormalig president van de Nederlandse Bank... wordt toezichthouder bij de Bank of China. Niet naast de deur. Het is niet om de hoek, dat is waar. Welling heeft flinke kritiek gekregen op zijn optreden toen hij nog bij de Nederlandse bank zat. Zien we hier een vluchtgedrag weg uit Nederland? Ik heb inderdaad kritiek gehad. En dat ook was de belichaming van uh, de Nederlandse bank, zeg maar. Uh, het is voor mij niet een reden geweest om, om het heel ver weg te zoeken. Maar waarom gaat de meneer Welling dan wel naar China? Zij zijn de weer spiegeling van. Verschuivende machtsverhoudingen in de wereld. En als Europeaan vind ik het fascinerend om, uh, om dat mee te mogen zijn. De opkomst van, uh, van China is te vergelijken met een, uh, met een Boeing uh, die een aantal jaren op de startbaan snelheid heeft uh, gekregen. Uh, een jaar of 10, 15 geleden in de lucht is uh, gekomen. Weekoverzicht, weekoverzicht. Wat kan het bedrijfsleven bijdragen aan armoedebestrijding? En dan praten we praten over de aanleiding van de internationale armoedeweek... Why Poverty, die morgen van start gaat in de studio. Willemijn Verloop van Social Enterprise NL... Nico Rozen van Solidaridad en Maria van der Heijden van Women on Wings. Ja, voordat we gaan spreken wat bedrijven concreet kunnen doen... en we hebben het al een heel klein beetje besproken... Uh, is het bedrijfsleven zich voldoende bewust van de rol die ze kunnen spelen... om armoede tegen te gaan, meneer Rozen? We hoorden net iets over de bankiers. Dus er was een beetje de misverstand dat de bankiers het beroep van de toekomst zijn. Ik denk dat het beroep van de toekomst is, uh, is de boer. Als je even nadenkt wat ons allemaal te wachten staat. In 2050 hebben we 9 miljard mensen op deze wereld die moeten gevoed worden. Het is een bevolking die zich meer kan permitteren met een meer koopkrachtige vraag. In diezelfde 30 jaar zijn alle, uh, nagenoeg alle fossiele grondstoffen zijn uitgeput. gas, olie. En de boer zit dan in het centrum van het hele schaakspel. De boer zal 9 miljard mensen moeten kunnen voeden met voedselproductie. En we zullen straks in de biobased economy. Dan zal het plastic niet meer geproduceerd worden op basis van olie, maar op basis van bijvoorbeeld suiker. Ja, want dat is sustainable. Maar niet 9 miljard, want dat is natuurlijk ook de vraag: gaan we dat halen? Even kijken naar het bedrijfsleven. Dat, dat vroeg ik u, is dat bedrijfsleven zich voldoende bewust van deze uitdaging? Ja, ik denk in toenemende mate. Een concreet voorbeeld. Mars heeft bijvoorbeeld een grote chocoladefirma in de wereld... heeft vijf jaar geleden gezegd... Als we niet omgaan, omgaan, de transitie aangaan naar duurzame productie van cacao. dan hebben we straks, is dat product straks niet meer beschikbaar. En daarmee is duurzaamheid is niet meer een externe eis geworden. vanuit de samenleving richting bedrijven. maar heeft te maken met de kernprocessen, heeft te maken met de winstgevendheid. en de continuïteit van de toelevering van producten. Ja, het hoort Ik, integraal in de strategie ja, van de ja, en, en dat geeft ons een geweldige kans om de kracht van het bedrijfsleven te mobiliseren. Ja. Als we nu zien wat wij als Solidariteit doen, wij werken samen met een groot aantal spelers in heel veel. Ketens. Die, ketens zijn, die bedrijven zijn in toenemende mate bereid om mee te financieren in de ontwikkeling van productie. Om de boer op weg te helpen naar slim en duurzaam landgebruik. Ja, maar is dat ook niet een beetje kolonialisatie die je dan weer krijgt? Nee, het is, het is strategisch investeren in iets wat cruciaal is voor het bedrijf. Maar Hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk die boer niet, niet weer inperkt? En hem, want dat is natuurlijk in het verleden al het gebeurt. Ja. Dat de grote inkoopcombinaties, grote corporates bepalen wat de prijs in de markt was voor de, voor de boeren. Nou, Op dit moment zie je dat eigenlijk um, door de schaarste in de markt... verschuift de balans in de markt. Ja, uh, van het vraagpartij naar de, de, de, de nou aanbodkant. Dan gaat, nou gaat u de aan, aanbodkant gaat u, gaat u, gaat u opvoeren en dan? Je, verval je dan weer niet in hetzelfde? Vraag. Die laten we parallel lopen met de verwachte groei in ja, de, ja, de markt. Okay. <laughs> daar wordt over nagedacht. Ja, daar wordt over nagedacht. Mm. En het, uh, kijk, wat we, uh, dat heet een beetje technisch... Heet dat, uh, een pre-competitieve organisatie van de productieketen... Ja. en van de, van de producentenprogramma's betekent dat we een pool maken. Dus we gaan met, met zes, zeven input... Produkterende bedrijven in een bepaalde regio... gaan we in de hele regio de cacao of de thee of de koffieproductie verbeteren. Dat mm. betekent dat men investeert in de structuur van die productie. Ja. Die boer helpt twee, drie keer zoveel te produceren. Met minder water, met minder kunstmest, met minder ja. schadelijke gevolgen. We zorgen dat, dat, dat iedereen kan deelnemen. En uiteindelijk het spel over wie kan, koopt dat product... blijft een vrij spel in de markt. Absoluut, dat is duidelijk. Ik ga, meneer Rozen heel, heel mooi... Ik ga even naar mevrouw Verloop. U kent dit ook, social enterprise, hadden we het net over. Het sociale uh, uh, laten prevaleren in je bedrijf, nog meer dan je winstgevendheid. Heel mooi dit, maar denkt u dat dit werkt? Wat u nu weer wordt voor meneer Rozen. Ik heb namelijk toch een, een uh, uh, uh, ik weet niet of het een ongezond of een gezond wantrouwen is... tegen corporates of tegen uh, landen waar uh, uh, productie uh, op een bepaalde manier georganiseerd is. Neem onze eigen landbouwsector, jarenlang gesubsidieerd vanuit de Europese overheid onder de kostprijs melk verkocht, jarenlang... en nu zijn de boeren bijna dood, in eigen land. Nou, ik, ik weet niet of het werkt. Ik denk wel dat de urgentie gaat helpen. En dat is eigenlijk wat de heer Roos zegt. Uh, ik denk dat het uh, opgelegd niet gaat werken. Want uiteindelijk is het bij de meeste van deze bedrijven... bepaalde de aandeelhouders uiteindelijk... hoe het bedrijf ja. gerund wordt. En de aandeelhouders hebben nog nergens echt laten zien... dat ze zelfs als er een CEO en een, een top van het bedrijf zit... die bereid is om het draai te maken... heb ik nog weinig aandeelhouders gezien die daarin mee willen... en die bereid zijn minder dividend te accepteren. Ja. Dus daar zit natuurlijk een heel groot pijnpunt... in hoe die ondernemers gestructureerd zijn. En dat is ook waarom... ik vind het een ontzettend belangrijke ontwikkeling. En uiteindelijk als we een werkelijke system change willen... moeten die grote bedrijven mee... Maar ik, ik hoop dat die wat kleinere bedrijven, die social enterprises... die laten zien dat je ook een gezond bedrijf kan runnen... met een sociale doelstelling. Dat ja. zijn een beetje de koplopers in de markt. En als die laten zien dat daar ook geld mee te verdienen valt... Ja. en dat die niet allemaal meteen omvallen... Is dat niet een utopie? Dan, Want uiteindelijk... die aandeelhouder doet uh, alles voor winstmaximalisatie, hebben we gezien. Hè? Ja, maar dat model moet wel echt om. Ja, maar ja. Dat model o, is niet de, houdbaar. Gaan we de beurs omgooien? Nee, dat, okay, ik denk niet dat we dat in één stap gaan halen. Nee. Maar de urgentie van buiten. Het, het zeg maar opraken van bepaalde grondstoffen... Ja. en het moeten veranderen van een aantal processen binnen bedrijven gaat daar wel bij helpen. En ook de consument gaat daarbij helpen. Ik ja. denk dat de, de overheden gaan daarbij helpen. Dat, is een, dat kan het bedrijfsleven niet alleen. Dat moet van vele kanten moeten die krachten gebundeld worden. En ik hoop dat we een hele sterke koplopergroep kunnen maken van die social enterprises die laten zien dat ondernemen eigenlijk bedoeld is om de maatschappij te dienen. Hoe doen wij dat in Nederland wat dat betreft ten opzichte van andere landen? Doen wij het al iets beter of zitten we in een gezellige middenmotor zoals met zoveel dingen? Als we het over social enterprising hebben, ja. lopen we gillend achter. En dan eh, meneer Nico is een van de voorlopers um, um, in daarbinnen. Maar in Nederland is wat dat betreft, hebben we zo, zijn we zo'n welvarend land en is er zoveel geld voor goede doelen. En pakt de overheid zoveel op dat ondernemerschap in het sociale veld nog erg onder. Achterblijft, ook oh. bij de rest van Europa, maar zeker bij landen als India of Brazilië. Mm. Um, als je het hebt over MVO, dan denk ik dat een aantal Nederlandse bedrijven... daar wel proberen koploper in te zijn. Mm -hmm. um, dus ik denk dat we daar wel proberen. Maar ik ben ook sceptisch in, in, in of dat uiteindelijk standhoudt... dus de aandeelhouder dwars gaat liggen. Maar ja. ik, ben, ik, ik zal alles toejuichen om dat te stimuleren. En hoe denkt u dat kunnen stimuleren? Wie zou dat eigenlijk moeten stimuleren? Wie maatschappelijk verantwoord ondernemen zou ja. nou moeten nou ja, stimuleren? Nee, nou, überhaupt. Doet de overheid genoeg. Um, ik vind van niet. Die kan daar natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen. Ja, het maar, hebt, we lopen het verlopen hopeloos achter... dan zou je toch zeggen, nou, ja, nou, even, als het over social of uit leven zelf komen... of toch maar weer van de overheid. Kijk, de overheid heeft, heeft MVO Nederland geholpen neerzetten. En dat is een, maar dat is voor mij een veel te lage uh, threshold. Het is een veel te laag... van mij mag je MOO invoeren... maatschappelijk onveranderd ondernemen... en die bedrijven daarop gaan, <lacht> gaan beboeten. Mm -hmm. Want ik vind MVO zou de standaard moeten zijn in ja. Nederland. En oh. als je het over social enterprising hebt... bedrijven die een sociale missie hebben... die krijgen van de overheid geen enkele steun... Geen fiscale steun zoals in het buitenland gebeurt. Geen extra mogelijkheden om kapitaal aan te trekken. Op dat, op, op dat gebied doet Nederlandse overheid op dit moment nog helemaal niets. Veel te traditioneel. Wat we ja. wel hebben is in ieder jaarverslag van grote AX-geroteerde ondernemingen... Is, is een klein kopregeltje MVO hè, in het jaarverslag. Ja, maar het, dat betekent, is toch al wat? het betekent natuurlijk veel te weinig. Hmm. En dat mag ik niet voor ieder bedrijf zeggen... maar bij veel bedrijven is het nog ja. heel erg window dressing. En gelukkig zijn er organisaties zoals Solidaridad... die wel proberen om ook serieus te helpen bij die processen te verbeteren. Want heel veel bedrijven hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Hoe kan dat? Want u bent er toch? Bijvoorbeeld, hè? er zijn toch genoeg instellingen die helpen, die bedrijven kunnen op weg helpen met het, met het goed nadenken over. Maar ik de denk dat het te maken heeft met en uh, dat op het moment dat een kostenpost blijft, mm -hmm. uh, het, op een, het binnen die bedrijven niet uh, op de goede manier behandeld wordt. Dus op het moment dat men de opbrengst ervan gaat zien en gaat zien wat dat voor het voor bedrijf kan opleveren, ja. uh, gaat het tractie krijgen. Um, dus, ik denk dat dat een van de problemen is. En een ander probleem is dat heel veel bedrijven gewoon nog heel erg traditioneel denken. Ik bedoel, de, de, de samenleving verandert razendsnel. En het bedrijfsleven verandert niet even snel mee. En daarom denk ik weer dat die jongere ondernemers die flexibel zijn, die meebewegen. die kunnen nieuwe modellen ontwikkelen, nieuwe businessmodellen ontwikkelen. waar wel ook maatschappelijke waarde wordt gecreëerd. Dat is voor die grote olietanker-corporate uh, uh, organisaties bedrijven verschrikkelijk moeilijk. Om te moeilijk. Maar die moeten wel meekeren, wil ja. je die system change bereiken. Dus ja. ik geloof dat je die kleine ondernemers die dat laten zien, die moet je steunen. En die kunnen ja. uiteindelijk. Die grote bedrijven ook met zich meetrekken. Het is wel een verschuivend paradigma. Hè? Dat, daar hebben we het over. Ja, maar goed, dat is de samenleving. Ik ja. bedoel, de versnelling van, onze, van de verandering in onze samenleving, dat is bewezen, is mm. gewoon, is, dat gaat nu zo ongelooflijk veel harder ja. dan dat 40 jaar geleden ging. Er komen ook straks jonge aandeelhouders. Dat gaat wellicht toch helpen ook. Mm. <laughs> Mevrouw Verloop, We gaan even <laughs> naar de vuurvrouw. Ja. Mevrouw Van Heijden, uh, uh, in welke sectoren is er nog veel te winnen? Wat u betreft, als je kijkt naar armoedebestrijding? Ik denk in alle sectoren, als je kijkt naar branches... Uh, met wimmen on Winks werken wij heel specifiek op platteland. Uh, dus dan heb je het inderdaad over de kleine uh, ondernemers... Mm -hmm. Uh, de, de, de kleine middelgrote uh, bedrijven. Ja. Wij, uh, wij werken daarin samen met, uh, ja, zeg maar, ook op in, in de agribusiness, maar ook in, in, in de handnijverheid, ja. dus in verschillende sectoren. En per saldo is er, denk ik, in, in de breedte, als je het hebt over branches, uh, wat te winnen. Even aansluitend op de discussie net, ik denk dat uh, uh, de bedrijven die een lange termijn uh, visie hebben, dat die wel begrijpen... Hè, dat maatschappelijk ondernemen onderdeel is van hun mm -hmm. business. Uh, uh, op het moment dat het inderdaad om de korte termijn gaat. En bedrijven bestaan natuurlijk ook altijd uit mensen. Dus het is niet uh, het bedrijf... Het, als ik kijk naar de partnerships die wij hebben ontstaat doordat er... Mensen zijn die erin geloven om samen te werken met Women on Wings... of NGO's of uh, overheden, om daarin concreet het verschil te maken. Ja. En dan kunnen bedrijven natuurlijk wel heel veel betekenen. Ja, nee, precies, dat begrijp ik. U heeft gezegd, we hebben bijvoorbeeld, ik heb een paar klanten... IKEA, uh, DHL, dat is logistiek. Dat begrijp ik wel, maar er zijn een paar sectoren... waar uh, ook, ook voor die bedrijven interessant is om aan mee, te, mee te, uh, te werken... in armoedebestrijding, in de zin van de armoedebestrijding. Omdat u dan kijkt naar Women on Wings, uh, wat u in India doet met okay. mensen... Vrouwen daar helpen aan okay. distributie, marketingkennis enzovoort. Ja. Welke sectoren zou dat nou voor belangrijk zijn? Want we gaan uiteindelijk de achtergestelde landen helpen, toch? Of maatschappij nou, ja, nog niet lekker loopt. Ik geloof of dat mensen we per saldo door door wereldwijd hebben. meer moeten gaan delen. He, dus mm -hmm. het kan niet zo zijn dat we allemaal zeggen... van ja, wij houden dezelfde, uh, uh, hetzelfde stuk van de taart... en ja. we gunnen iemand anders niet ook ja. een stuk van de taart. Ja. Maar, maar, en, dus per saldo en, en, gaat het om delen. Ja? Daarin geloof ik heel erg dat het gaat om internationaal samenwerken. Mm -hmm. En niet ontwikkelingssamenwerken. Uh, ik geloof heel erg in internationaal vanuit gelijkwaardigheid. Ja. Werkt u samen met soortgelijke groepen, bijvoorbeeld buiten Nederland? Zijn er andere Women on Wings actief onder Ja, wij werken met consultants in India. We werken met bedrijven in India. Nee, maar zijn er ook instellingen zoals de Uwe in het buitenland waarmee u samenwerkt, of niet? Nou, dat zal absoluut. U komt ze niet tegen? Nou, ik. Ik moet je eerlijk zeggen dat in India mm -hmm. horen wij van de Indiaanse bedrijven op het platteland. Die ja. noemen ons de McKinsey van het platteland in India. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Want ook is ook eerder gezegd. Traditioneel denken mensen heel snel, snel aan, aan schooltjes bouwen. Uh, uh, producten geven. Terwijl het, feitelijk gaat het niet om, om vis geven. Het gaat om de hengel geven. Dat mensen zelf in staat mm -hmm. zijn om sturing en inhoud aan ja. hun toekomst ja. te geven. Ja. Nou, ik geloof dus zelf heel erg in kennis delen. En uh, wat blijkt is vanuit het kennis delen dat mensen zelfredzaam zijn en gewoon zelf het verschil gaan maken. Ja, gaan ze dan en naar mijn elkaar idee op... gaat het altijd om gelijkwaardigheid. Ja. Dus niet van we gaan de, uh, de. Kijk, arme mensen, dan heb je minder geld. Hm. Maar je bent niet uh, uh, dom. Uh, je bent ook niet zielig. Uh, uh, uh, Nico zei het in het begin: getroffen door de moed van de vrouwen, mm -hmm. uh, door de kracht. Nou, datzelfde kom ik tegen als ik zes, zeven keer per jaar in India ben. Ik raak daar zelf enorm door geïnspireerd. En ik ben zelf een boerendochter. En vanuit die verbinding zie ik het veel meer vanuit gelijkwaardigheid okay. dan. Uh, en omdat mijn wieg toevallig hier stond, heb ik heel veel aan onderwijs en ontwikkeling. En ik heb zelf twintig jaar in het bedrijfsleven uh, gewerkt. En met die kennis kan ik nu uh, uh, dit soort programma's ja. doen. In, in het kader van gelijkwaardigheid. Dat is wel heel belangrijk. Voor mij hè? wel. Die telt. Ja. Ja. Uh, even naar meneer, meneer Rozenhoff, want anders zit u zo helemaal stil te wachten ja. tot u weer eens aan, het, aan de buurt bent. Het is niet, <lacht> niet voor niks. Ja, We hebben het nou uitgebreid over armoedebestrijding. Al heel even viel het verhaal. In hoeverre zijn er bedrijven die dit doen... alleen maar omdat ze daarmee een prachtige stempel in het jaarverslag krijgen... dat ze zo lekker maatschappelijk verantwoord zijn? Als mevrouw hoort dan is dat zo. Dan zijn we er nog lang niet en zijn er heel veel bedrijven die dat inderdaad doen. Wat is, ja. uw, wat is uw opinie? Uh, mijn waarneming is dat er op dit moment heel veel verandert op dit terrein. Dus heel lang hebben bedrijven wat geworsteld met maatschappelijk veranderd ondernemen. Omdat het een beroep was van buitenaf. Uh -huh. Het was een soort ethisch maatschappelijk beroep van buitenaf. Nogmaals, ik denk dat de, de, dus de verandering in het paradigma. In, in, de, in het begrip van wat er gebeurt in de wereld. Is echt dat men het nu kan koppelen aan de kernprocessen. En dat het echt gaat om de winstgevendheid en de, en de, en de continuïteit van de eigen dus er, bedrijfsvoering. Maar er blijft wel bovenstaan, what's in it for me? Altijd ja. Ja, maar, dat, maar ik denk ook eerlijk gezegd, van dat is mijn grote hoop. Ja. Omdat het als kijk, verandering gedragen wordt door heel gemotiveerde mensen... Mm -hmm. ook bewust kiezende consumenten... Weten we weten dat we dan niet echt de grote verandering van de systemen ja. kunnen bewerkstelligen. Dus juist op het moment dat bedrijven in de gaten krijgen... dat ze deze investeringen moeten gaan doen. En dat ze daar ook een kans in zien. Dus heel veel kwesties op, op het duurzaamheidsterrein zijn ook een, kunnen ook kostenverlaging betekenen. Als je efficiënter omgaat met input. Als je minder energie gebruikt, minder water. Ja. Te gebruiken, de grote issues van de toekomst, dan kun je uh, kosten besparen. Ja. Dus het gaat ook om een hele andere, andere manier van kijken. Precies niet alleen in de, want we hebben dat was een prachtig voorbeeld. In de die gaat helpen. Ja, weer, ja, maar ook die... in het sociale bereik. Van, uh, als, je, uh, als je werknemers slecht betaalt, betekent ook dat je niet investeert in een, in een gezonde uh, werkplek voor mensen. Mm -hmm. En dus een vraag uitval krijgt van mensen die niet meer kunnen leveren. Dus we gaan naar een kennis. Oh, in de hele wereld gaan we naar een kennisintensieve samenleving. En dat betekent dus, je moet investeren in je personeel. Een veilige en gezonde werkplek, een leefbaar inkomen... worden steeds meer de kernbegrippen van een, van een gezonde... Economisch precies. gezonde bedrijfsvoering. Ja, dat, zou, dat, dat is precies. Dat is, het, dat is op dit moment het wensen, wensenpakket. Dat zou mooi zijn. Maar nogmaals, dat wordt nu nog niet geleefd door bedrijven. U zegt er is een paradigm shift aan de gang. Omdat ook mensen bewust, bewust worden. Mevrouw Verloop komt daarbij, en zegt van ja, dat moet ook wel. Want die relevantie ontstaat alleen omdat de wereld ons heen heel hard aan het veranderen is. Nogmaals, ik heb toch het idee dat er heel veel bedrijven nog heel erg dat stempeltje graag gedrukt krijgen en er zo verdomd weinig mee doen. Wil ik ook van u nog even weten, voordat we naar de kolom gaan... want die gaat daarover, ja. wil ik van u weten... Uh, wie moet dat nou in Nederland hè, Als we praten over Nederland, we lopen hartstikke achter, zegt mevrouw Verloop. Wie moet dat karretje gaan trekken? Ben... Want dat kan u niet alleen. Nee, de, kijk, de, de, uh, uiteindelijk heb je, als je die markt wil laten functioneren... heb je overheden nodig, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Mm. Nou, je kunt in het algemeen zeggen, ik ben het met Willemijn eens... Uh, overheden falen, nemen niet de, de verantwoordelijkheid initiatief. Ja. Maatschappelijke organisaties, inclusief, inclusief heel veel ontwikkelingsorganisaties... pakken deze rol niet, blijven veel te veel aan de buitenkant staan. Dus de agenda van vernieuwing van ontwikkelingssamenwerking is heel erg belangrijk. Veel te traditioneel. Maar op dit moment zie ik dat de dynamiek komt vanuit het bedrijfsleven. Mm. Het is niet voor niets dat wij nu kunnen samenwerken met Unilever... In de, in de verduurzaming van hun hele thee uh, inkoop Dat komt in, een jaar geleden. Dat absoluut ondenkbaar En dat ja. gebeurt nu. En dat gebeurt met een groot commitment. Een financieel commitment, een marktcommitment. Men koopt deze volumes die, die verduurzaamd zijn, koopt men op en, en vermarkt men die in de markt. Ja. Producenten krijgen meer leveringszekerheden. En dus het is heel nadrukkelijk, op heel veel punten is die, is die omslag gaande. De bedoeling: alleen, we kunnen het alleen verder brengen als maatschappelijke organisaties vernieuwen. En vanuit de buitenkant naar de binnenkant gaan en bereid zijn ja. om die transitie te organiseren. Uiteindelijk komen we terecht bij die overheid die die omgeving moet creëren, die enabling environment om het te faciliteren. Ja, het Op dit moment komt de dynamiek aan het bedrijfsleven en dat is verrassend. En dat is interessant om dat te zien. Mevrouw Wallon? Nou ja, ik, ik, vind dat, ik ben dat wel eens. Maar ik denk ook dat waar we eh, misschien al een stap te ver gaan... is dat we denken dat bedrijfsleven, dat bedrijvigheid... de economische vooruitgang in ontwikkelingslanden... dat je er dan bent. Want we moeten niet vergeten dat een heleboel van die Nederlandse bedrijven... nu gestimuleerd worden om in die landen te gaan werken... Eh, dat uiteindelijk ook doen omdat ze daar de aandeelhouder de grootste winst uithaalt. Dus ik zou exact. vinden dat we moeten stimuleren dat er sociaal ondernemerschap in ja. ontwikkelingslanden. Daar zouden we ook als overheid op moeten inzetten. Prima, Niet alleen dat... op het Nederlands bedrijfsleven die kant op brengen. Ja. Maar juist te zorgen maar... dat het bedrijven zijn die zorgen dat de hele gemeenschap daarvan gaat profiteren. Maar bedrijven zouden zeggen, one step at a time, het is prachtig mooi dat we het al doen. en dat we winst maximaliseren voor de aandeelhouder hier. laten we ons dan nou eerst maar doen. Dat is een beetje de teneur, toch? Ja, maar ik denk dan dat je een hele stap mist. Ik denk dat je dan weer een aantal hele rijke mensen krijgt in die landen. met een hele grote arme groep eronder. Dus ik denk mm -hmm. dat je heel goed moet nadenken. Juist als je nu daar gaat proberen stimul stimul op te zetten, moet nadenken dat je daar zoveel mogelijk sociaal ondernemerschap stimuleert, ja. waardoor je meer mensen in de maatschappij eh, bereikt. En dus economische met sociale waarden gaat proberen te stimuleren. Ja, maar in een land als India is er al heel veel sociaal ondernemerschap. Hè, want daar kennen we heel sterk die community-owned companies, uh, uh, coöperaties. En wat je daar ziet, is dat het eigenaarschap eigenlijk hè, bij vrouwen uh, bij de gemeenschap zelf zit. Met kennisdeling en samenwerking met bedrijfsleven. Denk ik wel dat je daar echt een stap kunt maken. Omdat je daar uitgaat van de kracht van de lokale communities. En uh, de vrouwen en de ondernemers die daar werken. En dan samenwerken met uh, andere organisaties. En, en, en ook internationale samenwerking. Daar geloof ik ook heel erg in. Omdat je elkaar wat kunt leren door uh, uh, waardeketens uh, anders te maken, uh, delen soms te automatiseren... waardoor er op andere plekken meer mee mee staat. Maar India en Brazilië lopen daar natuurlijk wel weer een stuk verder in voor. Dus dat kun je niet vergelijken met een aantal Afrikaanse landen... waar deze ontwikkeling ook uh, gaande is en waar internationale bedrijven binnenkomen. Dus ik zou zeggen, je moet hopen dat in die landen... een stevig, lokaal, coöperatief opgezet ondernemerschap... dat dat ingebed is in het land... waardoor je die samenwerking ja. op gelijkwaardigheid kan aangaan. Maar in heel veel gevallen is dat nog absoluut niet zo. Gaan we straks over verder praten, ook over voor de Chinezen die dat in Afrika net een beetje anders doen... dan wij altijd gewend waren. Maar eerst naar de column en die komt deze week van de hand... of uit de mond moet ik zeggen, van financiële journalist Hans de Geus. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Geen bedrijf dat er niet de mond van vol heeft. Op elke corporate website kun je je onderdompelen... in een bijzonder warm bad van duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid... verantwoorde inkoop en goede doelen foundations. Als je een paar van die sites hebt opgeslagen... waan je je haast in Arcadië... En vraag je af waarom er überhaupt nog honger, klimaat en en armoede op deze wereld is. Want ja, ook aan armoedebestrijding waar deze trossingbedrijven over gaat... heeft men de mond vol. DE Master Blenders is ook zo'n bedrijf dat zich voor laat staan... op maatschappelijke betrokkenheid. Gisteren, op de dag van de belegger in de Rai... een interview met de topman van Douwe Egberts, Michiel Herkemij. Van de top 150 medewerkers hebben we al een derde vervangen... Het aantal mensen dat bij het oud-vuil wordt gezet... zal zelfs oplopen naar 60 procent. bracht het als goed nieuws... voor de zaal vol met potentiële aandeelhouders. Er moeten een paar tandjes bij. Stoer doen over het ontslaan van mensen... maar elders wel pretenderen dat je maatschappelijk betrokken bent. Dat matcht niet. En dat is precies waar deze column over gaat. Greenwashing. Mooi praterij. Douwe Egberts is natuurlijk niet de enige... Er zijn helaas talloze voorbeelden van allerlei onzinclaims die bedrijven over ons uitstorten, waar, als je ook maar een centimeter dieper graaft... niets van overblijft. Bij KLM bijvoorbeeld, die met een onzinnige claim van vliegen op frituurvet... zelfs het Wereld Natuurfonds voor zijn MVO-karretje weet te spannen. Vliegen is niet duurzaam en zal dat ook nooit worden. Ander voorbeeld dichter bij huis, de hybride SUV. Greenwashing. Wubbel Okkels, die zijn zeiljacht ecologisch noemt omdat er een propellertje onder hangt dat wat stroom opwekt. Voor het gemak kijkt er niet wat het aan energie kost... om dat schip van 60 ton staal te produceren. Erts winnen, smelten, vervoeren, valsen. Prima als meneer Okkels lekker wil zeilen, maar noem die boot niet duurzaam. Prima als Douwe Egberts een onziende winstmachine is geworden... maar val ons dan niet met tenenkrommende MVO-onzin lastig. Wat u moet onthouden van dit verhaaltje? Nepduurzaamheid, greenwashing, ontmaskeren. Niet intrappen... En nu een lekker bakkie. Alles, Hans de Geus, financieel journalist. Uh, ja, en hier aan tafel de drie mensen die daar absoluut ff, echt wars van zijn... van greenwashing. Maar ik hoorde u eerder zeggen, mevrouw Verloop... wij moeten eigenlijk een MOO-platform hebben. Uh, clubs uh, die daar uh, openlijk worden, worden uh, aan de schandpaal genageld... omdat ze maatschappelijk onverantwoord ondernemen. Hoe uh, hoort dit, dit jaar? Kan daar Douwe Egberts wat u betreft? als u dit zo hoort? Daar zou ik niets over durven zeggen. Want daar ja. weet ik niet hoe Douwe Egberts een wat nou echt precies doet en hoe ze dat doen. Dus daar ja. heb ik geen oordeel over. Maar toch, u zei dat net wel. Ik uh... zei dat wel, ja. Ik geloof dat er heel veel bedrijven zijn die, um, die... Ik vind dat de rol van een onderneming moet zijn... dat je iets bijdraagt aan de maatschappij. Ik bedoel, mm -hmm. Waar zijn we er anders voor? Waar zijn de ondernemingen ervoor? En ik denk ook dat dat ooit wel zo bedoeld is geweest. Net zoals de oude uh, corporaties in Nederland. Die ja. zijn het alleen kwijtgeraakt. Dus ik denk mm -hmm. dat we terug moeten naar de werkelijk maatschappelijke rol... van die ondernemingen uh, uh, hoog in, in het vaandel te krijgen. En daarom zou je altijd maatschappelijk moeten ondernemen. Dat zou toch de kern van zijn. Van, van jezelf moeten zijn als onderneming. Dus daarom mijn het was een oh, beetje een grap, maar ik. ga maar maar Wat wat bedrijven je dat niet ik doen? Ik geloof niet dat het een grap was uiteindelijk. Nee, nee, maar goed, als bedrijven bedrijven het dat niet, hoe zou je iets aan moeten doen? Ik bedoel ja. je kan ook uh, je wordt nu op de, op het op het uh, paard geheest omdat je het goed doet en ik denk dat dat gewoon dat we een nieuwe norm moeten stellen en ja. daar kan dat maatschappelijk middenveld en die overheid aan bijdragen hm. om die norm verder omhoog te krijgen. Oké, okay, dan nou, ga mag ik wel iets zeggen over ja, dat kleine kolompje ja. voor zojuist. Ja. Juist, ja. omdat wij werken intensief met met de echt samen. Dus schaam ik me niet voor, ik denk dat dat heel veel betekent voor Heel veel koffieboeren in de derde wereld. Wat je naar mijn gevoel ziet bij het bedrijf... is dat eenmaal los van de grote Amerikaanse aandeelhouders... los van de, van de, van de, de fusiepartners van destijds... Ja. dat er veel meer nadruk komt op de koffiebusiness. En dat dat aanpassingen in het bedrijf vereist... dat, zal, dat laat ik aan, aan de CEO's over. Maar ja. ik kan me voorstellen dat daar voor iets voor is. Natuurlijk moet dat op een nette manier gebeuren. Dus ik neem aan dat de vakbonden bij betrokken zijn... en een ondernemingsraad ja. bij dit soort herstructureringen. Wat, wat, wat mijn blik betreft gaat het met name om, om de leveranciersketen terug naar, naar de oorsprong. Ja. En Ik wil toch je... nog even dat eerste, voordat u daarover heen gaat. Ja. Dat je zou ook inderdaad kunnen, kunnen zeggen... in moeilijke tijden is het helemaal niet zo erg om mensen te ontslaan. Dat, of ben je dan toch maatschappelijk onverantwoord bezig? Nee, ik denk, ik denk ook in de, in de nieuwe economie die, uh, die uh, op ecologische en sociale criteria gebaseerd oh. is, uh, zal er verschuivingen zijn in de arbeidsmarkt. Zullen organisaties gerstructureerd moeten worden om meer focus te krijgen? Dus ik denk dat je op dat soort processen, uh, dat is niet de kern van de kwestie. Okay, nee, precies. U de kern van de kwestie precies. is dat je echt verantwoordelijkheid neemt voor een, een duurzaam inkoopbeleid ja. en dat op een, op, in een goede bedrijfsvoering uh, vormgeeft. Ja. En dan zie ik dat een bedrijf als echt echpers maar dat geldt voor velen in de sector, een Unilever, een, een Nestlé, een Mars, noem ze maar op, dat die in Toenemen naarmate bereid zijn om hun supply chain te analyseren. Ja. Op de ecologische footprint van wat betekent het voor het milieu. Op de sociale componenten. En een actieplan met een investeringsbegroting daaraan gekoppeld gaan, gaan ontwikkelen. Om daar verandering in te brengen. Ja. En dat is een heel hoopvol proces. Absoluut. Dat is mooi. Daar moet je wel heel veel voor en heel veel voor kunnen. Mevrouw Verloop heeft Warchild uit de grond getimmerd. Uh, heel veel bedrijven daarin meegekregen. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat ze meegaan? Dat is niet makkelijk, denk ik. Nou, dat was zeker omdat we in de tijd... in een klein organisatieje waren lastig. Ja. Dus het is... U hebt ergens eerste stukje binnen? Hoe kom je, Hoe kom ja, je aan nee, tafel? Ja. Maar um, ik denk dat het samenwerken met het bedrijfsleven... was toen, ik hoorde het oprichten, 17 jaar geleden... was dat toch helemaal niet zo normaal. De meeste maatschappelijke organisaties vonden dat vloeken in de kerk. Dat was van, oh, dat, dat, dat het vuile bedrijfsleven. En ik denk dat er heel veel goeds is ontstaan... uit samenwerkingen tussen goede doelenorganisaties en bedrijfsleven. Mm -hmm. Ik ben ook wel blij om te zien dat het bedrijfsleven nu een stap verder wil zetten. Dat heel veel bedrijven een, een, een pot geld geven aan goede doelen... die niet meer voldoende vinden. En eigenlijk echt hun kennis en expertise willen inzetten... Ja. om die doelstellingen te bereiken. Dus ik zie daar wel in de afgelopen 15 jaar een belangrijke ontwikkeling in... van okay. bedrijven die meer zijn gaan doen dan alleen die zak geld weggeven. Precies, maar daar moeten ze ook bewust in gemaakt worden. En dat hebben jullie voor een groot deel ook gedaan. Nee, ja, okay, Hoe het, doe je dat? even de Het gaat, gaat er uiteindelijk om dat je de van doel, mensen goede binnen het bedrijf betrekt. Ja. Het gaat, het, als het ja. gaat om dat plaatje naar buiten, en... uh, het plakkertje op het pak wasmiddel... Dan, ja. dan bereik je er helemaal geen barst mee. Het gaat erom, zijn er mensen binnen het bedrijf... die een soort van, van die medeverantwoordelijkheid voelen voor ja. jouw doelstelling? En wie, en wie, moment... wie moet dat dragen? Is dat het, ik ga even naar mevrouw ja. van Heijden. Ja. Bij wie schiet u in? ja zo hoog mogelijk zo hoog mogelijk nou omdat ik geloof dat het gaat om mensen in bedrijven ja en, dat uh, verloop ook gezegd ja je kan een een, een, na, een een naam nemen van een bedrijf maar nee. uiteindelijk gaat het om mensen die ja, besluiten nemen ja. en uh, daarin is mijn ervaring dat hoe hoger in het bedrijf, hoe beter het werkt. Omdat iemand er dan voor gaat staan. En het dan ook. Het voorbeeldgedrag geloof ik heel erg in. Op het moment dat een CEO of iemand in de Raad van bestuur zegt: van hier geloof ik in, dan gaan mensen meedoen. Ja, maar... Dus het is ook inspiratie intern. Mm -hmm. dus, en vervolgens gaat het niet alleen om het geld. Ik geloof ook heel erg dat het gaat om, ook in bedrijven, wat doen mensen er dan mee? Mm. Dus verbind je het met klanten, met je medewerkers, uh, wordt het daarmee echt een onderdeel? Ja. Want Alleen een potje geld is niet voldoende. Precies, dat zijn de doods. Nee, het, het gaat voor mij ook juist ja. niet om alleen om die CEO. Die CEO's die, die job hopen nog alles. Ja. En je hebt, het is heel belangrijk dat je juist die laag eronder. Want als de CEO het binnenbrengt en het leeft niet in de rest van het bedrijf, dan is die samenwerking niks. Wordt niks. Dus nou. mijn ervaring is heel erg juist lager in het bedrijf grote groepen van, van medewerkers betrekken en intensief betrokken houden bij ja. je organisatie. Dat okay. is het woord heel intensief gedaan. En dan blijft het ook beklijven. Dan blijft het bestaan als de CEO wisselt. Dus ja. je moet juist. Maar wat ik en je de, moet een win-win zoeken. Ik bedoel, maar wat ik heel het spannend alles. vind, is om ook te zien... dat er een uitdaging ligt bij ons als maatschappelijke organisaties. Ja. Kijk, als wij de rol willen pakken van een transitiemanager... dus transitieprocessen ondersteunen... dan moet je je eigen organisatie omvormen. Ja. Je moet een veel hoger kennisniveau hebben... van wat er in de sector speelt... om een serieuze gesprekspartner te zijn voor deze bedrijven. Ja. Je moet je transitietrajecten daadwerkelijk organiseren. Er zijn zo weinig NGO's ja. die in staat zijn... om in het veld boeren te helpen... bij die verandering van hun productie. Ja. En dat betekent dus dat je van buiten naar binnen gaat. Ja, je, moet er heel, je moet eigenlijk alles... Op de, op, de, op, de, op de onderdoorstep leggen van het bedrijf. Het is wel echt weten en doen. Ja, je en moet en een serieuze samenwerkingspartner nee, zijn. En dat betekent dus dat je niet meer met brochures... met kritiek op de bestaande orde kunt functioneren. Nee, maar reken. met kennis en Precies. met ervaring om die transitie te organiseren. Dat okay, ja. is ook... een hele andere rol. We gaan even ja. verder. Over hele andere rollen gesproken. Mooi bruggetje, dank u wel. Ja. We gaan even schaatsen. In Colonda bij de eh, wereldbekerwedstrijden schaatsen... is de 1500 meter voor vrouwen gereden in die afstand is. Zojuist afgelopen. Verslaggever Sebastian Timmerman. En daar wint Marit Leenstra voor de tweede keer in haar carrière... een wereldbekerwedstrijd. Succes dus voor Nederland. Succes voor de jonge Friesin die vorige week in Heerenveen... bij de eerste serie wereldbekerwedstrijden... op de 1500 meter nog nipt werd verslagen door Christine Nesbit. Reed nu weer tegen de Canadese regerend wereldkampioene en verslaat haar. In de laatste ronde slaat Leenstra toe... En met 1.55.03 03 rijdt Marit Leenstra ook nog eens een baanrecord in Kolomna. De Russin Jekaterina Shikova wordt verrassend tweede. En Christine Nesbit komt niet verder dan de derde plaats. Andere Nederlandse vrouwen, Marije Joling, op de negende plaats. Laurine van Riessen wordt twaalfde. En Lotte van Beek ging onderuit. Pech dus voor Van Beek. Succes voor haar ploeggenoten. Marit Leenstra, zij wint. Voor de tweede keer in haar carrière dus... een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Al well, dus verslaggevers Bastian. Timmerman... Hier aan tafel nog steeds wij Verloop van uh, uh, Social Enterprise NL. Ik moet het toch even goed zeggen. Ja, dat moet, dat, dat moet nog even beklijven. <lacht> Maria van Eindhoven, <lacht> Women of Wings. En uh, hier zit ook meneer Rozen van, uh, van Solidaridad. Uh, we gaan de laatste paar minuten in, dames en heren. Heel kort uh, ontwikkelingssamenwerkings uit het gerenkort geschrapt. Er komt 100 miljoen terug aan armoedebestrijding van, uh, van Rutte 2. Uh, Allereerst ontwikkelingssamenwerking. Doen we daar ons een lol mee of, uh, of niet, uh, mevrouw? Heide? Ja. Of Maria? Absoluut. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is... dat de overheid zijn rol neemt. Ja. Zoals eerder gezegd. En uh, hoe meer budget, hoe beter. Ik geloof wel dat in het huidige uh, kabinet... een revolving fund en investeringsfonds... dat dat een hele goede zet is. Hmm. Dus uh, structureel investeren. Zorgen dat uh, met investeringen... er een, naar een duurzaam model gewerkt wordt. Ja. Uh, en ik geloof heel erg in samenwerking met bedrijven. Ja. En verantwoordelijkheden uh, nemen... En, ik als sociaal ondernemer met wim on Winks neem ook mijn eigen verantwoordelijkheid. En uiteindelijk geloof ik wel dat als iedereen zijn eigen rol speelt... dat we er met elkaar een betere wereld van kunnen maken. Mooi. ga ik naar Willem even lopen. Ja, ik, dat fonds moet, dat moet dan wel ingezet worden op wat mij betreft op social enterprising. En niet op uh, uh, traditioneel ondernemerschap. Ja, ja, ja. En ik, denk, ik vind het heel, tuurlijk is het pijnlijk als er budget afgaat. Maar ik denk dat we ook heel veel zouden kunnen bereiken als we bereid zijn om heilige huisjes omver te gooien. Zoals handelsbarrières hm. en andere zaken waarmee we uh, werkelijk bedrijvigheid in hm. ontwikkelingslanden meer kansen zouden kunnen geven. Het zit niet alleen in het budget. Het zit ook in hoe we omgaan met het veranderen van ja. uh, de, de bestaande uh, structuren. structuren. En het, het gaat om internationale samenwerking. Voor mij mag het woord ontwikkelingssamenwerking... wel veranderd worden in internationale samenwerking. Want Precies. ik geloof, die gelijkwaardigheid dat Maria goed ingebracht... Ja. en die moet je hierin ook proberen te krijgen. blijft het maar ontwikkelen. Kort naar uh, Nico Rozen. We hebben nog 45 seconden en u mag daar... 20 van gebruik. Okay. Grappig was, ik, ik kom net terug uit uh, Bangladesh... en daar sprak ik met allerlei partners die best begrijpen... dat uh, Europa en Nederland iets minder kan met de OS gegeven de crisis. Dus dat is niet het uh, allerbelangrijkste punt. De vernieuwingsagenda is het allerbelangrijkste punt. Hoe kunnen we van de resterende miljard euro, 3 miljard euro... effectief gebruik maken om een betere en, en meer hoogwaardige bijdrages te leveren? En daar liggen zoveel kansen. Uh, we kunnen iedere euro verdubbelen met van uit de breedte van ja. de samenleving. Dank u wel. Nico Roos, zo ik daar je dat. Uh, Maria van der Heijden van Women on Wings. En willen Willemijn Verloop van Social Enterprise. En het begin van deze week over armoedebestrijding. Uh, why? Poverty. Hartelijk dank voor uw komst. En we hopen dat u luisteraars thuis allemaal meedoet aan armoedebestrijding. Kijk er eens een beetje anders naar. Naar samenwerking internationaal. Samen thuis. Samen dros. Arme. Maandag om 7 uur... Frank de Jongen. Abend is alles wat ik vroeg. Mensen en kinderen willen abend. Abend is de reden van veel oeverloos gezwoe. Luister naar kunststof maandag van 7 tot 8. Frank de Jongen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 En nu u weet dat de AOW-leeftijd naar 67 jaar gaat, is het goed om met behulp van de rekentool op zwitserleven.nl even te kijken wat dat betekent voor de pensioenen van uw werknemers. Of ga naar uw adviseur. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Zwitserleven, pensioenen voor werkgevers en werknemers. Dit is Radio 1.